is van Kesteren met het NOS-journaal. Er wonen waarschijnlijk meer Syrische oorlogsmisdadigers in Nederland. Ze zouden binnenkomen als vluchteling... maar hebben in dienst van president Assad of een terreurgroep oorlogsmisdaden begaan. Dat zegt een Syrische organisatie die opkomt voor mensenrechten... en helpt bij die opsporing. Begin dit jaar werd een man in Arkel aangehouden... die veiligheidschef van de IS zou zijn geweest. Hij komt later deze week voor de rechter. Naast die man zitten er nog twee vast. Volgens de organisatie gaat het om nog zeker vijf andere zaken... De Europese Commissie vindt het Poolse en Hongaarse invoerverbod voor graan uit Oekraïne niet acceptabel. Alleen Brussel kan zulke besluiten nemen, zegt de Commissie. Polen en Hongarije willen met de maatregel hun eigen landbouwsector beschermen. Ook Oekraïne betreurt de opstelling van de twee Oost-Europese landen. Het Soedanese leger en de paramilitaire strijdgroep RSF houden zich niet aan de belofte om smiddags drie uur lang de gevechten te stoppen. Dat zouden ze doen om VN-medewerkers de ruimte te geven voor humanitaire hulp. Maar volgens ooggetuigen gaan de gevechten gewoon door. En bij de A13 op de afslag Delft is vanmiddag een vrouw bevallen. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis om daar te bevallen. En de verloskundige reed achter aan. Toen duidelijk werd dat ze dat niet gingen halen... zijn ze gestopt op de vluchtstrook. En daar werd de baby uiteindelijk geboren. En dan de Eredivisie. Feyenoord heeft op bezoek bij Cambuur met gemak gewonnen. Het werd in Leeuwarden 3-0... En daarmee komen de Rotterdammers steeds dichter bij de landstitel. Utrecht won flink met geluk in eigen huis van FC Twente met 1-0. Tot drie keer toe werd een doelpunt van Twente afgekeurd vanwege buitenspel. Psv boekte een moeizame overwinning in Volendam. Het werd 3-2 voor de Eindhovenaren. En eerder op de dag won Vitesse de Gelderse derby van NEC met 4-1. Het weer veel bewolking en in het oosten ook een bui. Vanavond en vannacht is het droog met een kleine kans op mist... Morgen verder droog, vooral in de middagzon en 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 heb je een kwartiertijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort? In in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1538 hier op ZFM. Nog een nieuw uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen met uh, weer twee singles natuurlijk. Uh, zoals aangekondigd in het vorige uur. Another Beautiful Day van Curtis MacDonald. Uh, ja, goede bekende van ons. Heel jammer dat hij uh, al jaren geen albums meer maakt. Maar zo af en toe een singeltje. Osmanen, ja, zo spreek ik het zelf maar even uit. Uh, van Damir Imamovic. Um, dat is ook een single. Um, daar gaan we straks naar luisteren. En dat komt van onze grote vrienden. Ark Music, het uh, folk en uh, wereldlabel uit Engeland. Dan de Nederlanders, die zijn uh, flink vertegenwoordigd. Ook weer in dit uur. En eens even kijken, dan moet ik even scrollen naar beneden in de playlist. En dan zien we in ieder geval Paul en Carla met uh, het, uh, het album Het Antwoord en het prachtige lied Omarming. En daarachter komt uh, Maurice Hiershout met zijn album Live After Live. En nou, zo hebben de Nederlanders toch wel weer een... Uh, spelen ze een aardig deuntje mee in dit... Uh, uurtje. Goed, ik zit nog even te kijken wat we nog meer hebben, maar um, we zien uh, nog even Trina Opsal, The Moon State Brides. En Trina die komt uit Scandinavië en we sluiten af met Sherry Finzer, die buitengewoon actief is met haar solo album Connections. Ik wens je heel veel luisterplezier. zui unildra